Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Ho, ho. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het vliegverkeer heeft veel last van de mist. Op Schiphol zijn ongeveer 100 vluchten uitgevallen. De capaciteit van de start- en landingsbanen is gehalveerd. Op Eindhoven Airport zijn sinds het middaguur bijna alle vluchten geannuleerd. Veel inkomende vliegtuigen worden omgeleid naar Weetse en Keulen. De passagiers worden met bussen naar Eindhoven gebracht. Reizigers en afhalers in Eindhoven klagen over gebrekkige communicatie. De vertrekhal is afgesloten om te voorkomen dat het er te druk wordt. Sommige mensen blijven er wachten in de hoop dat hun vlucht alsnog zal vertrekken. Een demonstratie tegen het VN-vluchtelingenpact in Brussel is uitgelopen op rellen. Er waren zo'n 5000 mensen op de been... onder wie ongeveer 200 hooligans met bivakmutsen. De Belgische politie heeft ruim 90 relschoppers opgepakt. Ondanks afspraken over een staakt het vuren... is er weer hevige gevochten rond de jemenitische havenstad Hodeida. Daarbij zijn zeker 12 doden en 25 gewonden gevallen. Afgelopen donderdag kwamen de strijdende partijen... een bestand voor de provincie Hodeida overeen... na een week lang praten in Stockholm. De stad aan de Rode Zee is van levensbelang... voor de bevoorrading van de hongerende bevolking van Jemen. Hodeida is nog in handen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen... die al vier jaar lang strijd voeren tegen de regering van president Hadi. Feyenoord heeft in de Kuip een pijnlijke nederlaag geleden... tegen Fortuna Sittard. De Rotterdammers verloren met 2-0 van de Limburgers. Lars Hutte opende voor Fortuna de score... en in blessuretijd maakte Ahmed Almasoudi... met een afstandsschot de tweede treffer. Door de nederlaag staat Feyenoord nu 10 punten achter op PSV... en 8 op Ajax. De Amsterdammers wonnen vanmiddag thuis met 8-0 van de graafschap.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 Andreas Ottensamer, die speelt klarinet. En Julia Wang, die speelt piano.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 Piano.